Dan wil ik graag verder gaan met een, een stuk lezen uit de Bijbel. Um, alles wat ik zo meteen voorlees zal ook uh, meegebeamd worden op het scherm. Dus uh, je kunt heel makkelijk meelezen. Ik ga vandaag twee stukken voorlezen. Het eerste stuk zal zijn uit, uit uh, Matthäus 5 vers 1 tot 16. En het tweede stuk zal zijn uit Johannes 1 vers 1 tot 4 en dan ook nog vers 14. Maar zoals ik al zei, jullie kunnen meelezen met de teksten op het scherm.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 want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?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 En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Dan ga ik verder in Johannes. Johannes 1. Vers 1 tot 5. En daarna nog vers 14. Het woord is mens geworden. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Tot zover deze lezing... Dan wil ik graag het woord geven aan Peter. Uh, ik zet hem even een beetje aan de zijkant. Ja, dat is beter. Uh, ik vind het de grote eer dat ik hier wat mag zeggen. Inderdaad wat Esther zei. Ik heb hier in het verleden wat voetsporen staan. Uh, een van de voetsporen is dat ik Gerbaan heb geholpen met hoe die moet preken. En ik heb hem uh, ooit geleerd hoe hij zonder papier kon preken. En nu kom ik hier en heb ik alles op papier uitgeschreven. Dus als jullie nou niks tegen te zeggen, dan uh, komt het denk ik helemaal goed. Um, mijn werk is uh, uitgever. Ik maak boeken, uh, veel uh, fictie, poëzie. Ik heb zelf wat kinderboeken geschreven. En um, spreken is niet mijn dagelijkse habitat. Uh, maar ik heb wel heel veel op het podium gestaan. Ik heb hier een keer Gideon mogen spelen... En uh, dat soort dingen. Uh, het leukste vind ik de samenwerking tussen Meidrecht en Utrecht... is dat we uh, volgens mij in hele verschillende situaties zitten. En gewoon keihard tegen dezelfde problemen aanlopen. Namelijk, hoe vertaal je het leven van, ons leven naar het leven van Jezus en weer terug? Hoe breng je die twee met elkaar uh, in het reinen? En uh, dat kan in Meidrecht heel goed en in Utrecht heel goed. En ik vind het heel mooi dat we dus samen door zo'n thema uh, lopen... En erachter komen dat volgens mij ieder leven op dat punt hetzelfde is. Namelijk dat het één grote zoektocht is. En die zoektocht is um, erg leuk, vind ik zelf. Maar dan komen we allemaal nog terug in het tekstje wat ik heb geprepareerd. Mijn werk als uitgever betekent vaak dat ik teksten van een aantal mensen bij elkaar stop in één boek. En dat heb ik nu ook maar gedaan. Ik heb teksten gebruikt van Jos Dauma, Wim van der Schee en, uh, en een beetje van mezelf. Goed, een breek over het zout van de aarde en ik heb er boven gezet, het zout en het licht zijn gratis. Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar het jaar 2014 vond ik één grote ramp. En dat zorgde ervoor dat ik met moeite met 2015 kon beginnen. Elk jaar om, om het af te sluiten schrijf ik een gedicht. En dit jaar had ik een gedicht geschreven, geïnspireerd op het artikel van Ricker Voorberg. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben in NRC. Hij zei dat christenen wat vaker moesten vloeken. En ik denk dat hij bedoelde dat we als christenen wat vaker dingen moeten vervloeken. Dus dingen die goed zijn moeten we zegenen. Dingen die niet goed zijn moeten we vervloeken. En daarom had ik het volgende gedicht geschreven. Het jaar om te vervloeken is volbracht. Geen vliegers meer door tuig omgebracht uit overtuiging of verveling of hormoongedrag. Maanden vol foto's met een dode oogopslag. Eén boot... Meerboten, volgepropt met ongeluk, op zoek naar ons en ons normale plukte dag. Want God is met ons, dus pluk hem kaal. God, soms haat ik ons. Waarom bent u loyaal aan ons? Waarom verdoemt u hen die smachten tot een graf dat bevaren wordt door onze jachten? Waarom bent u zo goed? Losers zijn we, bereid om klagend te leven als winnaars in tijd. Leer ons het vloeken aan om wat vervloekt moet zijn. In uw naam wat leugen is, wat vreugde vindt in pijn. Geef ons daden, Heer, om te vloeken wie u sloegen. Leer dat alles wat we krijgen gratis is. Genade. Van het licht dat schijnt ten koste van het kwade. Dat alles al gegeven is, nog voor we erom vroegen. Goed, misschien, ik hoop dat je in het gedicht iets leest over wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. De MH17, de mensen die in boten naar, ons, naar onze welvaart proberen te varen. En, uh, en onze welvaart, wat stelt het eigenlijk precies voor? Dat is één groot geschenk, om niks eigenlijk. Maar je gaat je de haast verschamen dat je hier woont. Enfin, ik eindigde het jaar zwaarmoedig. Met een diepe wens om te leren dat in 2015 eigenlijk alles gratis is. Dat het licht voor niets schijnt, ten koste van het kwade. En toen kwam het gedoe in Parijs. Nog veel erger, het gedoe in Nigeria met Boko Haram. Allemaal barsten in ons zo mooie, goed georganiseerde leventje. Maar gelukkig, toen kwam voor mij persoonlijk de vraag of ik hier in Meidrecht een preek mocht komen houden. Eigenlijk kwam het verzoek van hogerhand om mijn focus te verleggen. Preken te lezen, de Bijbel weer eens extra open te slaan en na te denken over Jezus woorden, het zout van de aarde zijn. 2015 is een jaar, een zwaar jaar om mee te beginnen. Ik heb ermee geworsteld de afgelopen dagen of ik die gedachte ook hier vanochtend moest neerleggen. Of ik daar jullie mee moest lastigvallen. Want ik, je komt hier, stel ik me zo voor, aan het begin van een nieuw jaar. Net nu alle goede voornemens weer bij het grof vuil staan. Naar de kerk om geïnspireerd te worden. Er moet energie stromen. We moeten er weer een week tegenaan kunnen, misschien wel een heel nieuw jaar. En daar moet deze dienst voor zorgen. En natuurlijk ook de preek. En moet ik jullie dan lastigvallen met zware gedachten? Maar toen bedacht ik dat er hier misschien ook wel mensen zijn... die met soortgelijke gedachten en gevoelens zitten. Mensen die misschien helemaal niet geïnspireerd willen worden... maar alleen maar gezien in hun worsteling... in de moeite die ze, net als ik, maken, hebben om het begin te maken. Mijn zware gevoel wordt, denk ik... Ten diepste veroorzaakt door de vraag of we echt om met de goede dingen bezig zijn. Staat Jezus centraal in ons leven, in ons gedrag van elke dag? Die vraag houdt me vooral bezig. Gaat het nog echt over Jezus? Of hebben we alleen nog een leer over Jezus? En hebben we alleen het, nog het gevoel dat we van alles moeten van Jezus? Want we zijn namelijk het zout van de aarde. We moeten smaak maken. Maar wat als dat niet lukt? Er zijn twee gedachten die ik vandaag wil delen. De een gaat over zout en de ander over licht. En allebei gaan ze over Jezus. Goed, zout. Als je met leest, zoals we net hebben gedaan, dan is het gevoel dat volgens mij bij iedereen boven komt. Oh, oh als ik maar geen smaak verlies. Als ik maar voldoende doe om zout te worden. Maar toch, zoiets staat er helemaal niet. Er staat eenvoudig, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Maar hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Wat bedoelt Hij? Dat kun je denk ik zien als je let op het geheel van wat we samen gelezen hebben. Vers 1 tot 16. Het is altijd verstandig om bij de Bijbelstudie context te blijven lezen. Op de berg komen Jezus' leerlingen bij hem. Hij gaat hen leren. En hij zegt, gelukkig de armen van geest... Want van hen is het koninkrijk. Dat betekent, om het heel kort te zeggen, gelukkig wie als van God totaal afhankelijk mens wil leven. Want voor hen is de nieuwe aarde. En dat gaat maar door in die verse. Over mensen die verdriet hebben, over wat kapot is. Die geduldig zijn, verlangen naar recht. Die medelijden hebben, die zuiver zijn. Die vrede willen stichten, vervolgd worden om recht. En steeds wordt gezegd, gelukkig. Maar in het kader van de les van de Heer Jezus betekent het steeds ook... gelukkig zijn jullie als je van mij leert om zo te zijn. En dat blijkt ook in vers 11 en 12. Gelukkig zijn jullie. En dan gaat de Heer Jezus in één naam door met... jullie zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld. Het gaat hier in vers 13 tot en met 16 dus... over dezelfde mensen die in de zaligsprekingen gelukkig genoemd worden. Over de mensen die van Jezus willen leren om afhankelijk te zijn, gevoelig, zachtmoedig, medelijdend. En als je dan nog eens kijkt... blijkt dat we in deze spreuken over zout en over licht... niet in de sfeer van opdrachten zitten of aansporingen... maar in de, in de sfeer van bemoediging. We zijn het zout, we hoeven het niet te worden. Wie van hem wil leren om zo te zijn als hij... wie van hem wil leren om afhankelijk te zijn op gevoelig en geduldig, uit oprecht en vrede. Van hen zegt de Heer: wie dit van mij wil leren, wie zich door mij wil laten geven om zo te zijn, die doe ik als zout in de aarde, die zet ik als een lamp op een standaard, en vertrouw er maar op: zout werkt en licht schijnt. Het tweede, het licht. Ik zei het aan iemand al, het wordt een hele korte preek, maar er zit wel heel veel in. Dus ik hoop dat je het heel kort en krachtig tot je neemt. Het licht. Toch, we kunnen in ons persoonlijke leven en ook in het leven in de kerk zo opgaan in de problemen die er spelen, dichtbij en wereldwijd, tegenwoordig helemaal, dat Jezus naar de achtergrond verdwijnt. En soms, dat schreef Okker jager een keertje, lijkt Jezus op een steeds kleiner wordende stip in onze achteruitkijkspiegel. Je kent dat wel. Je kijkt in de achteruitkijkspiegel en die auto verdwijnt steeds meer. En dat kan Jezus zomaar worden in je leven. En is dat misschien aan de hand in mijn en jouw leven? Bij Johannes, wat we net hebben gelezen, is Jezus in elk geval niet een steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel. Hij zet zijn evangelie ongelooflijk hoog in. Alles... Alles draait om Jezus. Vanaf het eerste woord, de eerste zin, de beginzin van Johannes. In de meest letterlijke zin is dit, is dit de beginzin van Johannes' evangelie. Hij zegt eigenlijk in het begin. En misschien wil Johannes wel het volgende zeggen. Als je als christen wil leven, laat dit dan elke dag opnieuw jouw beginzin zijn. Een beginzin die heel hoog inzet en tegelijkertijd heel mysterieus is. ...en blijft zo mysterieus dat je er eigenlijk nooit klaar mee bent. Laten we de tekst nog één keer bijna woordelijk bij langs gaan. Er staat, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was en het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen... Daar zit echt heel veel in waar ik eigenlijk naar verlang. En waar ik denk dat alle mensen naar verlangen. Ik pak er namelijk een paar trefwoorden uit. In het begin. Er staat in het begin. We leren God hier kennen als God die altijd weer een nieuw begin maakt. En wat hebben we daar deze weken helemaal? Een nieuw echt behoefte aan. Want stel je voor dat we opnieuw zouden kunnen beginnen hier in Europa of in de wereld. Wat, wat spreekt hier een hoop op een nieuw begin uit? En als er iets stukjes gegaan in je leven, als het donker is geworden, is dit een vers om aan vast te houden. Het woordje woord. God spreekt. We leven niet in een zwijgen van God. Hoewel we ook moeten beseffen dat God er soms voor kiest om te zwijgen in ons leven. Om zich te verbergen. We kunnen donkere nachten in ons leven ervaren. Maar toch, Christus Jezus is het woord... ...is een sprekende God en God spreekt zich uit in Jezus. Het woordje leven. Waar het woord is, dus waar Jezus is, dat, daar is leven. Zoveel wil Johannes zeggen. Waar Jezus is, waar scheppende woorden klinken, daar is leven. En zoveel van ons alledaagse leven is oppervlakkig, saai, inspiratieloos, zouteloos en flauw. Zo voortkabbelend. Maar dat is anders bij de Christus van God... Laat deze zin nog een stukje doordringen. Alles is door het woord ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Jezus Christus is zo door en door fundamenteel voor het leven op aarde. Alles wat bestaat, bestaat in Christus. Bestaat door Christus en bestaat voor Christus. Het woordje licht. Dan is daar opeens het licht. En van het lichte begin waar ik zo naar verlangde... Maar het bleef donker. Het bleef een beetje zwaar. Maar dit lichte te leven. Wie wil dat niet? Ik moest denken aan een prachtige dichtregel van Ida Gerhard. En ik lees meteen maar het hele gedicht voor. Komt-ie. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroeg, vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. De eerste regel is dus, het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Dit gedicht heet Zondagmorgen. Maar ik zou willen dat het Maandagmorgen heette. Want ik zou willen dat dit elke dag zo was. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Raakt mij aan, raakt jou aan, raakt onze zorgen aan. Onze problemen, onze verlangens, onze chaos en onze kwetsbaarheid. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. En als het huis nu eens de kerk was. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. En als dat licht nou eens Jezus was. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. En raakt de mensen aan. Want het gaat hier in de kerk en in de journaals overal over mensen, over kwetsbare, zwakke mensen die dolen in het duister en zo erg het licht nodig hebben. Maar hoe komt dat licht aan onze werelden binnen? Als we de woorden van Jezus nog iets dieper op ons laten inwerken, ontdekken we dit. Dat God hier begint aan zijn weg naar beneden. Het woord God is mens geworden. Het licht is in de duisternis gekomen. En hierover heb ik de afgelopen dagen echt iets geleerd... toen ik worstelde met een lichtbegin dat eerder zwaar en donker was. En dat is het volgende. God kiest ervoor dat zijn Zoon afdaalt vanuit de hemel naar de aarde. God begint aan zijn weg naar beneden. Jezus koos voor die weg. En dat deed hij niet één keer, maar steeds weer... En dat is tegenovergesteld ten opzichte van onze wereld. Wij leven in een wereld die gericht is naar boven. Wij willen meer, we willen beter en we willen hoger. We willen verder komen, we willen succes hebben. We willen macht, we willen invloed. We willen dat het leven maakbaar is en succesvol. We leven in de wereld van de toren van Babel. En we komen daar niet los van, maar Jezus gaat een radicaal andere weg. Hij kiest de weg omlaag. En een van de beste auteurs om überhaupt te lezen is Henry Nouwen. En ik citeer een stukje uit zijn boek. In het evangelie is het heel duidelijk dat Jezus koos voor de weg omlaag. Hij koos die niet één keer. Op elk kritiek ogenblik koos hij bewust voor de weg naar beneden. Al luisterde hij op twaalfjarige leeftijd al naar de leraren in de tempel en stelde hij hun vragen. Hij bleef tot zijn dertigste levensjaar bij zijn ouders in het achterafplaatsje Nazareth... En was hun onderdanig. Al was Jezus zonder zonde. Hij begon zijn optreden in het openbaar. Door in de rij van zondags te gaan staan. Die door Johannes gedoopt zou worden. Al was hij vol goddelijke macht. Hij geloofde dat het veranderen van stenen in brood. Het streven naar populariteit. En het gerekend worden tot de grootte der aarde. Verzoekingen waren. Steeds weer zie je hoe Jezus kiest voor wat klein. Verborgen en arm is. En dus ook weigert om invloed uit te oefenen. Tot zover het citaat. Henry Nouwen noemt dit het neerwaartse pad van Christus. Het is het pad waarop zijn volgelingen gaan. Willen ze tenminste volgelingen van Jezus zijn. En een nieuw jaar beginnen bij Jezus die het begin is van alles... betekent dus misschien wel het volgende. Beginnen te kiezen voor kwetsbaarheid en zwakheid... Misschien willen we veel te graag sterk en succesvol zijn. Veel te graag dingen maken in plaats van ze te ontvangen. Te graag het leven vastgrijpen in plaats van los te laten. Ik kwam nog een uitspraak tegen. Naast Okkerjager, Ida Gerhard en Henry Nouwen komt ook Leonard Cohen aan het woord. En hier is wat hij zegt. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Vrij vertaald, in alles zit een barst en daar kan het licht binnenkomen. Misschien is deze zin wel het beste begin van 2015. Ontdekken dat de breuken en barsten in ons leven de plaatsen zijn waar het licht binnen kan komen. Ontdekken dat precies onze kwetsbaarheid en onvolmaaktheid de plek is waar Jezus binnen kan wandelen... om de dingen aan te raken die aangeraakt moeten worden. Het woord is mens geworden... Jezus is mens geworden. Als wij nu ook mens worden en de moed hebben om kwetsbaar te zijn. Dan zou het, wel eens, het licht wel eens kunnen gaan wandelen door de wereld. Misschien is dit wel een goed voornemen voor een nieuw jaar als alle goede voornemens bij het grofvuil staan. Kiezen voor kwetsbaarheid. Met Jezus kiezen voor het neerwaartse pad. Voor de weg omlaag voor nederigheid en dienstbaarheid. Kiezen voor het zien van de eigen kwetsbaarheid en voor de kwetsbaarheid van anderen. Pas dan zijn we zout en smaakmakend. En we doen dat vanuit Jezus die ons is voorgegaan in die keuze. Ik wens het mezelf en jullie allemaal toe. Dat we in onze kwetsbaarheid ontdekken dat het licht begint te wandelen en de dingen aanraakt. Heel voorzichtig, heel teder, heel liefdevol en heel nieuw. Amen. Ik wil bidden? Is dat goed? Ik mag ik even bidden? Heer ons God, dank u wel dat we... mogen leven in deze wereld. Een wereld die... in het westen de boel goed op orde heeft. Dat die vrede is en vrijheid. En dat die... ...bedreigd wordt, dat lezen we nu in de kranten en dat zien we misschien een heel klein beetje dichterbij komen. Maar over het algemeen weten we dat onze levens veilig zijn en zeker en verzekerd. Maar heer, we zien ook de wereld om ons heen en we zien al die problemen die zo groot zijn... ...te groot voor ons zelf, voor onze politici... En wil u bidden, Heer, geef dat we nu juist als christenen het zout en het licht van de aarde mogen zijn. Door gewoon uw weg te gaan, uw neerwaartse weg. Niet de weg van succes of omhoog, maar misschien wel de weg van kwetsbaarheid en dienen. Want dat is in deze wereld die meer verhuilt en, en harder wordt, misschien wel de enige weg die opvalt en die echt smaak maakt. Geef zo dat wij zout van de aarde mogen zijn. En geef zo dat wij door u als licht op de, op de standaard worden gezet zodat het mag gaan schijnen. Dat er bij een ieder van ons zijn in, in onze vrolijkheid en vreugde en in onze verdriet en eenzaamheid. Geef ons een kwetsbaar leven en maak het sterk door uw woord, door uw licht. We vragen dit omdat u... Uh, u de enige bent die ons dit kan geven. In Jezus' naam. Amen.